Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. 40.000 banen op. Staatssecretaris Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer... dat een nieuw kabinet daar ruim 2 miljard euro per jaar voor moet uittrekken. Voor verpleeghuizen gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden. Zo moet er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn. De Tweede Kamer wil al langer dat de kwaliteit van de verpleeghuizen omhoog gaat. In Rotterdam is een 40-jarige man overleden nadat hij was opgepakt door de politie. De politie werd vannacht gebeld door de zorginstelling waar de man woonde, omdat hij problemen veroorzaakte. Toen de agenten hem boeiden, werd de man onwel. Nadat hij was gereanimeerd, werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij in de loop van de nacht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De Europese Commissie wil dat EU-landen die tol heffen... hetzelfde systeem invoeren. Nu heeft elk land met tol nog zijn eigen systeem. Dat kost volgens de Commissie veel tijd en administratiekosten. Er zou betaald moeten gaan worden per kilometer... waarbij vervuilende auto's meer betalen. Tolvignetten, zoals in Oostenrijk, verdwijnen als het aan Brussel ligt. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd... door de 28 lidstaten van de EU en het Europees Parlement. Wielrenner Tom Dumoulin is in Maastricht gehuldigd voor zijn overwinning in de Giro d'Italia. Dat gebeurde op de markt voor het stadhuis, waar zich duizenden mensen verzameld hadden. Voor zijn overwinning kreeg Dumoulin koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dumoulin is de eerste Nederlandse man die de Ronde van Italië wint. Het weer, vanavond blijft het nog lang rond de 20 graden. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 7. Morgen is er veel zon en 19 tot 25 graden. Vrijdag is het op veel plaatsen zomers en vrijdagavond is er kans op onweer in het zuiden. Dit was het NOS journaal. The FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staat momenteel geen fiets. allemaal met de komende twee uur muziek uit de 60, 70 jaren en ook wat nieuws. Mijn naam is Jaak. Uh, in tegenstelling tot Willem die normaal dit programma doet en bruist, uh, bubbel ik en uh, dat gaan we vanavond uh, gezellig doen. We hebben gasten, daar gaan we uitgebreid mee praten en uh, ook naar luisteren, dat is, uh, dat is nog veel belangrijker. Maar daarover straks meer, eerst deze.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 The Gold met on the border. On on the border. Uiteraard moet je mij horen van een woordkeuze. Het is uh, toch wel treurig nieuws dat Greg Olman ons uh, deze week is ontvallen. Uh, hij was geloof ik 68, dus nou ook weer niet echt heel erg oud. Zoals we wilde leven zijn geweest, denk ik. Uh, om een beetje te memoreren, hier ja, een van de bekendste nummers van de jongens, Jessica. Volmen was dat. Uh, we hebben gasten vanavond in de studio. Gaia van Heijden en André van Zolingen. Wat gaat hij nou weer doen? Stop, mond houden. Die uh, ja, samen een, uh, een project hebben, Upstream. Goedenavond. Um, ja, eerst maar eens even over Upstream. Wat, uh, wat, wat is de gedachte erachter van jullie? <laughs> ja, wij, zijn, uh, wij zijn elkaar in 2000 en 15. 15 ja, nee. tegengekomen. Ja. En uh, het uitgangspunt was muziek. Uh, Anderen wisten dat ik speelde en uh, we raakten in contact. En hij, ik wist, hoorde dat hij liedjes schreef. En toen was de vraag: kom je een keer wat zingen? En zo hebben we wat dingen uitgewisseld. En bleken we op persoonlijk vlak, maar uh, ook muzikaal, enorme klik te hebben. En uh, zo is het gekomen. Dat was het uitgangspunt. Ja. En uh, de naam Upstream uh, komt eigenlijk omdat we heel erg houden van mooie liedjes. Beetje tegendraads. Beetje of... tegendraads en nee. geen rekening houden met, met dus... wat nu hip, mode. Uh... De stroming van vandaag ma maakt wel hele mooie muziek natuurlijk. Maar we vergeten dat er al zoveel moois gemaakt is wat eigenlijk nog niet af is. Dus nee, daar precies. houden wij ons mee bezig. Hè? Ja. Nou, dat werd ook hoog tijd. want Dat wordt een beetje ondergesneeuwd. Ja. Het geweld dat overheerst. En gelukkig wordt er heel veel mooie, nieuwe muziek gemaakt. Ja. Maar wij houden ze veel aan van de oude. Hoe zou maar dan je... wel in nieuwe liedjes vormen. Nou, hoe zou je die stijl omschrijven? Ja, het is een mooie mix van jazz en blues. En Country. Country, huh? pop. En ja. ja. Uh, we, we willen onszelf ook niet in een hokje plaatsen. Dus... Nee. Ik vind het fijn om gewoon datgene te maken en te spelen wat we zelf mooi vinden. En uh, daar gaan we een experiment niet echt uit de weg. Het hoeft niet allemaal in het hokje uh, nee. country rock. Zeg, zeg maar dat het tussen Amy Winehouse en, uh, en John Denver in zit. Nee. Nee. dat is. Uh, is ja, Even kijken. Dan, okay. kunnen, dan kunnen we een jaartje rondreizen. Dat, dat, dat, het dat, dat is een vakken is... hebben. Dat is een heel groot vak waar we, waar we in zitten. Ja. Dus we, we putten uit. Uh, Verschillende stijlen. Ja. Jouw uh, roots in de muziek, die zijn groot en zeer divers. Misschien dus ja. dat je daar wat over kunt vertellen. Nou, ik kom eigenlijk uit de theaterwereld. Ik, had, uh, ik heb een memeopleiding, een theateropleiding gedaan. Uh, maar in die tijd uh, speelde ik al in bandjes, zong ik in bandjes. En ik heb heel lang gespeeld, ook voor de Nederlandse opera, en veel mee gereisd. En eigenlijk kwam ik erachter dat ik muziek maken veel leuker vond. Contact met het publiek veel directer. En uh, daar ik veel meer mijn eigen kwijt kon. Dus, uh, ja, dus ik weet niet beter of ik heb altijd in bands gezongen. En ben inmiddels ook uh, een zangopleiding, een docentenopleiding gaan doen in Kopenhagen. Dus ik geef ook les daarnaast. Um, maar ik heb heel veel covers gedaan. En eigen werk was voor mij uh, een nieuwe dimensie. En uh, ja, heerlijk om te doen. Ja. Fijn dat we dat samen zo kunnen doen. Ja. Maar je, je speelt ook in andere bands. Ik speel ook in andere bands. Uh, ik heb heel lang een, uh, en nog steeds een klein uh, cover trio. Dat heet Landslide. Ja. En daar speel ik, uh, ik geloof als enige dame in Nederland, uh, staand drumstel. Een cocktail set. Ja, daar wou ik net zijn. even over hebben. En... Uh, Landslide, ik, ik heb het bandje vernoemd naar een, een, een liedje van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En ik speelde ook daadwerkelijk het liedje Landslide en Dreams van Fleetwood Mac. En we werden bestookt met vragen of ook Rihanna, Go Your Own Way, alle grote hits van Fleetwood Mac. Dus uit die vraag is een grotere band voortgekomen, een Fleetwood Mac tribute band. Ja. En daar, daar spelen we nu mee in theaters. We hebben net een theater tour achter de rug. En uh, succesvol. Dus da daar speel ik ook mee. Ja. En, en daar, daar doe, je, doe je voornamelijk zang, hè? En daar doe ik alleen zang. Ja, ja. ja. Een, een hele goede drummer die bij uh, Herman Brood heeft gespeeld. En, uh, dus ik hoef, daar, <laughs> hoef me daar niet met het slagwerk bezig te houden. Nee, dat scheelt weer. En dan heb je de Wilma's. En dan heb ik de Wilma's. Dat is een, uh, allemaal oude rotten in het vak... Uit Amsterdam, ontzettende muziekliefhebbers. En, uh, mannen, heb ik gehoord. Mannen. Ja, ik, het is heel leuk. Ik ben destijds uitgenodigd uh, om een keer te komen kijken naar de Wilma's. En ik wist niet wat het was. Ik denk, ik ga naar een damesmartlappenband kijken. Want ja. ik de, deed de naam een beetje vermoeden. Ja. En ik kwam binnen en ik zag in een gezellig oud bruin café in de Jordaan... allemaal uh, heren rondom de tafel zitten, zoals in een Iers café achterin... Fantastisch muziek maken. En uh, ik was meteen verkocht. En toen werd er gevraagd of ik een liedje wilde meezingen. En uh, toen waren zij ook verkocht. En maar toen was het en... geschiedenis de rest. Geweldige band. Ik heb ze een aantal ja. keren mogen gezien en uh, ja. meemaken. Maar, ja. Dus heerlijke muziek. Tijdloos. Ja. Bluegrass, blues, country. Oh. Gewoon met, met een man of zeven, acht of soms met z'n tiener zelfs. Ja, ja. Dus we wisselen ze wisselen het gezelschap. Ja. Ja. Een vaste kern. En een Jullie jammer. hebben ook toch een vast optreden op de Nieuwmarkt? Klopt. Met toevallig morgen. De eerste donderdag van de maand is altijd in het monumentje. Nou, nou dat is toch weer jammer, want morgen moet ik zingen. Ah, dat is niet ah. jammer, dat is heel fijn. Nou nee, ik wil ze een keertje horen, vandaar. Nee, nee. Ja, ja. En jij André, wat, wat, zijn jouw, wat is jouw achtergrond? Um, wat is mijn achtergrond? Um, is een mooie vraag, hè? ja Ja, ik heb... Uh jarenlang vanuit Den Haag... waar ik uh, 25 jaar gewoond heb... Uh, gespeeld met Frank Fish... die, die eigenlijk in, zelf in Dordrecht woont... maar we, we hadden een band samen... Frank Fish en de Paradoids... zoals we toen heten... we maakten wat space rock... en dat doen we eigenlijk nog steeds. <laughs> meen je, meen je? Dat, Die band die bestaat nog steeds. Het is ja. een beetje jaren tachtig band... maar op een of andere manier komt dat vanzelf weer terug... en uh, zolang de jonkies uh, staan, uh, staan te springen... Uh, heb ik het idee dat we dat nog steeds <laughs> ja. heel goed doen... En, maar goed, het draait een beetje op een laagpetje. Um, ik ben altijd blijven spelen. En, en Mijn muziek is... Ik ben een beetje klassiek geschoold. De eerste zes jaar. En, en daarna ben ik uh, uh, in coverbands gaan spelen. En, en schrijf sinds vijftien uh, jaar eigen nummers. En, uh, zowel voor Frank Fish en, en de band. En, maar de laatste tijd veel meer voor, uh, voor Gaia en, en de band Upstream. Die we ja. samen hebben. Ja. Omdat het... Um, Heel veel dingen die je schrijft voor een rockband blijven vaak liggen. Omdat het hele andere liedjes zijn. En dat zijn nou net de liedjes die wij vorm willen geven samen. Ja. Dus Upstream bestaat niet alleen uit jullie tweeën. Maar er zijn ook nog andere mensen bij betrokken. Nou ja, de basis. <kijf> uh, We zijn de basis. We kunnen ja. duo opereren. En inmiddels speelt ook mijn broer op bas mee. En uh, soms uh, zingt er ook een, een zangleerling van mij mee. Oké. Okay. Dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk. Want... Ja, die, die, die, die zanglessen die jij geeft, die zijn gestoeld op een, op een nogal bijzonder principe. Hè? Want daarom dat je ook naar, naar Kopenhagen ja. moest om de, om de lessen te volgen. Ja, ik, ik ben het eigenlijk al heel lang gevraagd om zangles te geven, 17 jaar terug al. Maar ik heb zelf geen conservatorium achtergrond. En ik had altijd het idee dat dat een manco was bij het geven van lessen en dat ik zelf het wiel moest uitvinden. Um... Maar goed, ik heb het jarenlang uh, zo gedaan. En ik heb alle elementen ook uit theater. Dus ik had waarschijnlijk een hele andere approach. En ja, dan trek je ook degene aan die dat juist fijn vinden. En toen kwam ik in aanraking met een boek. En dat heette Complete Vocal Technique. Dat is ontwikkeld door een, een Deense klassiek geschoolde zangeres. Die zelf heel veel uh, problemen heeft ondervonden bij het krijgen van goed zangonderricht. Mm -hmm. um, en zij heeft toen een studie gemaakt over de hele wereld naar de... Stem als instrument. En, uh, want zangles is natuurlijk... eigenlijk van oudsher... Ge gebaseerd en gestoeld op een klassieke training. Ja. Maar tegenwoordig... als je country wil zingen... of pop, of je wil grunten... of noem maar op. Jodelen. De, jodelen <laughs> hè? Helemaal in. Heel nee. erg in, ja. Dan, uh, dan is dat uh, prima onderricht... maar niet heel effectief. Nee. Hè? Dus, dus zij heeft... Uh, een hele studie gemaakt naar de stem... En, de stem in vier stemfuncties verdeeld. En dat moet je een beetje zien als versnellingen in een auto. Mm -hmm. En iedere versnelling heeft zo zijn, zijn, zijn mogelijkheden... Zijn capaciteiten, maar ook zijn beperkingen. En, um, en daar is die hele methode op gestoeld. Anato anatomisch en fysiologisch. En, uh, en dat vond ik heel interessant. En ik heb toen een jaar, een oriënterend jaar gedaan in Gent. Weet ik steeds op en neer. En toen dacht ik... Uh, die docentopleiding wil ik volgen. Ja. En dat moederinstituut zat in Kopenhagen. Dus daar ben ik drie jaar lang... Heen en ben weer. Er weer de, ja. Ja. Maar het bevalt goed. Dat bevalt het, het, goed. Kun je het goed overbrengen op mensen? Uh, ja. Wat ik heel erg mooi vond aan het onderwijs daar... is dat je uh, de stof leert doseren aan verschillende leertypes. Ja. Sommige, iedereen die met muziek werkt is wel auditief. Maar sommige mensen zijn ook heel visueel of heel logisch. Uh, en het, en het, het principe wat in klassieke zang toch wel gebeurt... Van ...open jezelf alsof je aan een roos ruikt. Ja, daar kan niet iedereen wat mee. Nee. Als iemand heel logisch is, dan, dan, dan, dan moet je dat anders benaderen. Anatomisch, of je moet het tekenen. Of je moet... Zo heeft iedereen een andere ingang om stof tot zich te nemen. En dat vond ik een hele interessante... Benadering, een, een, een mooi gegeven. Ja. Toen dacht ik, zo zou al het onderwijs moeten zijn. Eigenlijk. Eigenlijk, ja. ja. Maar goed, dat is een discussie die, uh, die zal wel enkele jaren doorgaan. Want als je ziet wat er op dat gebied gebeurt. Uh, uh, doe jij naast muziek maken ook nog iets anders, André? Uh, ja, ik ben uh, in het dagelijkse leven. Oh jee. Of het nachtelijke leven. nachtelijke leven. <laughs> geluidsman voor uh, televisie. Oké. Okay. Ik doe uh, programma's van het Jeugdjournaal tot en met het... Uh, het Grote Mensenjournaal. En, uh, en dat doe ik al 15, 16 jaar. Dus dagelijks ja. dagelijkse pad om nieuwsonderwerpen te verslaan... Als, als een van de weinige geluidsmensen nog. Bij dit programma. Mm -hmm. en, uh, maar goed, ze willen, ze willen me niet kwijt. Dus ik blijf, ik blijf lekker aan het werk. Ja, nou. En uh, daarnaast maak ik met, met heel veel plezier uh, uh, muziek. En, en dat gaat goed samen. Omdat het ook veel met elkaar te maken heeft. Zullen we eens gaan luisteren? Dat is goed. Wat, uh, wat gaan jullie zingen? De nummer wat we nu gaan spelen, het heet Below the Boiling Point. En Dat is denk ik het eerste nummer wat wij samen hebben geschreven. Oké. Okay. Below the boiling point, without rushing and so strange. mooi uit. Dat is een goed nummer trouwens. Dat klinkt, uh, is, is dat een beetje de, de, uh, de referentie die jullie aanhouden? Beetje, met, uh, ja. Blues, rock, yeah. jazz, it's it's country. It's ja, want ik kan me herinneren, ik, kan me, uh, ik heb volgens op mij op jouw site een nummer gehoord dat had een veel meer jazzy karakter. Ja, dat is de single. Yeah. Nou. Jullie ja. hebben dit in eigen beheer opgenomen? Ja, dat doen we thuis. Gewoon ja, nou ja, dat kan tegenwoordig makkelijk, dat is geen enkel probleem. Een home studio die uh, ja. als alles werkt en, uh, een prima instrument is. Om te <lacht> registreren. Ja, ik ken het probleem. Ik heb tien jaar een, een klassiek radiostation gehad op internet. En er ging ook wat fout, ja. dus <lacht> dat hoort erbij. En die, dan heb je een CD gemaakt, die laat je persen, daar, daar, daar komt een aantal uit, het is een x aantal. Hoe breng je die dan aan de man? Dat is natuurlijk het moeilijkste eigenlijk van uh, eigen ja. muziek maken vandaag ja. de dag. Ja. Het is niet meer zo dat je zegt, um, we laten honderden cd's maken. We hebben niet één cd laten maken tot, tot nu toe. Wat wij uh, gedaan hebben is het naar, uh, naar Facebook brengen om te beginnen. Dan uh, via iTunes en Spotify uh, je muziek op, uh, op social media zetten. Ja. Op de muziekkanalen waar iedereen van, uh, naar kan, kan luisteren. Op uh, YouTube staan we ook. En zo bereik je natuurlijk ontzettend veel mensen. En um, we hebben nog niet de noodzaak uh, gezien eigenlijk. En gevoeld om heel veel cd's te gaan uh, branden. Nee. En dat, dat zouden we eventueel nog kunnen laten doen. Maar het is natuurlijk, ik mis het ergens wel, want je, je, hebt natuurlijk, je bent ook visueel aanwezig als je een cd echt hè, op de tafel dat hebt. is die. Dat is, ja. Hem. Ja. Dat is natuurlijk heel wat en dat die ergens in de lucht hangt. Het blijft natuurlijk altijd een beetje virtueel. Nou, kun, kun je, kun je uh, ongeveer inschatten... Hoe, hoeveel mensen naar die uh, songs luisteren van jullie? Is dat mogelijk? Uh, we, we, Heb best... je daar een meetinstrument voor? Ja, <coughs> bij, bij, bij, via iemand die een Spotify-account heeft... Die, die houdt dat een beetje bij. Uh, het is nog maar net allemaal, dus het, het zal nog niet veel zijn. Maar op, we zijn toch al honderden keren bekeken op, uh, op YouTube... En, en beluisterd ook via de, de manier waarop we het aangeven zijn we redelijk succesvol. We moeten veel meer spelen en daarom zitten we ook hier. Ja. En uh, we willen gewoon... Uh, wat, wat meer airplay aan alle kanten. Ja. Dat is het stuk belangrijkste voor ja. de muzikant. Je wil laten horen dat het... Uh, wat, je, wat je kunt maken. En, uh, waar je de mensen blij mee maakt. Ja. Waar de mensen zich in kunnen vinden. Ja. Veel, ja. Spelen veel spelen. Maar ja. Veel... Ja, dat geldt voor alles eigenlijk. Ja. Als, je, als je wat wilt. Ja, ja absoluut. Ja. absoluut. Nou, wat mij opvalt is dat... Uh, de gelegenheden waar je zou kunnen spelen. Over het algemeen uh, proberen zo goedkoop mogelijk aan, uh, aan het geluid te komen. Ja. Is is dat heel niet, ervaren jullie dat ook zo? Absoluut. Inderdaad. Dus ik speel ja. al heel erg lang en ik heb het uh, ongelooflijk zien veranderen. Ja, Wedstrijdjes. Ja. Hè? Allemaal wedstrijdjes tegenwoordig. Ja. Bentjeswedstrijden. Ja, en open micavonden. En, uh, en er zijn natuurlijk alle... alle Jeugd die van de popacademisch komt of van de conservatoria, en dat geldt ook voor jazzmuziek, die willen spelen. Dus uh, die gaan daar waar er gespeeld kan worden. Dus mensen spelen voor een broodje kaas en een kop ja. koffie, en uh, dat is heel normaal geworden. Ja. Dus het is bijna niet meer mogelijk om uh, nee, want, wat, hoe alleen doe maar je? Van, van spelen. Ja, want hoe doe je dat dan met mirage? Want dat is nou, een, een... mirage zit bij een grote boeker. Okay. Een, uh, ja, dat is ook moeilijk. Dus, dus we hebben nu net zo'n tour achter de rug. En het liefst zou ik die, die frequentie willen continueren. Maar uh, ook theaters nemen niet allemaal risico's meer. Nee. Ik heb afgelopen weekend in België gespeeld. En uh, zei, was, het was behoorlijk vol, maar niet uitverkocht. En die man daar in het theater zei ook... Ja, we hebben ook gezien gehad nog, het afscheidsconcert Telau. en... Uh, um, er zat ook een handjevol mensen. Mensen ja. komen de deur bijna niet meer uit. Door de, door de hele media wordt, wordt aandacht besteed aan de hele grote concerten... die belachelijk dure kaartjes verkopen. En daar sparen mensen voor, daar gaan ze heen. En daarnaast wordt er bijna niet meer uitgegaan. Nee. Maar ja, dat maakt mezelf ook schuldig om. Want ik heb ook weer een vermogen neergeteld voor YouTube. dus. <laughs> En, dus, en of het verder maar, komt door de televisies met 66 nou, kanalen. Maar waarschijnlijk de social media. Je, je oh. kunt van eigen stoel, kun je stoel, welke muziek dan ook, kun je, kun je beluisteren. Ja, ja. Dus wat dat betreft uh, ver, verpest. Dus het ja. is hartstikke fijn dat je kan kijken en luisteren wat je wil. En daar geniet ik zelf ook van. Hè. Ik koop ook niet meer zes, zeven, acht keer in het jaar... een kaartje voor een groot concert. Ja. Ik probeer altijd wel een paar keer te gaan. Omdat ja. het fijn is om het mee te maken, de beleving is natuurlijk heel anders. Absoluut. En dat geldt natuurlijk ook in het klein. Als ik een klein beetje zie spelen, dan kan ik daar verschrikkelijk van genieten. En de mensen om mij heen ook. Maar het, de moeite is om er de mensen naartoe te krijgen. Ja. Ja, dat is moeilijk. ja. Iedereen is natuurlijk ook overspoeld met de informatie, de hele dag. En als je een aankondiging ziet, dan kun je het beste dat een dag van tevoren doen. Ja, dan, dan, dan herinneren ze het zich dan nog. He? Ja, precies. Ja, dan, je, oh ja, dus dan, blijft het, dan blijft het nog even hangen. Ja. Want anders zijn ze het zo kwijt. Ja. Uh, maar hoe pakken jullie dat met upstream aan? Zijn jullie van plan of treden jullie op? Ja, ja dus uh, komend weekend spelen we in Den Haag. Uh, in Societeit Engels. En dat is dan een, uh, een All Stars avondmiddag. Een beetje een festival festivalletje ja. met uh, verschillende bezettingen. Dus we, ja, we we zijn eigenlijk nu pas sinds. Nou, niet zo lang, een halfjaartje. naar buiten aan het treden. We willen gewoon heel veel spelen en heel veel gehoord en gezien worden en beluisterd worden. En zo moet je je naam toch een beetje opbouwen. Ja. Dat is de, de manier waarop het moet gaan, denk ik. Wat is de bezetting van de, de band? Um, nou ja, wij kunnen als duo. Dat is de basisbezetting. Uh, eventueel met bassist. Dan speelt mijn broer Erik van der Heijden op bas. En. Uh, Af en toe dan zingt er een zangleerlinger van mij mee. Het okay. is mooi als we de liedjes doen de, weet je, in de country-sfeer... die mooi zijn, gelaagd met koortjes. Um, en uh, ja, we weten, uh, wie weet, breiden we nog wel meer uit. Maar ja, het fijne met z'n twee is dat je het... Uh, zo onder je arm meeneemt. Zo onder je arm meeneemt. Ja, precies. Klein en en uh, gezien de, waar we het net over hadden... het aantal monden... Overal uitzetbaar. Van klein huiskamerfeest tot, ja. uh, tot redelijk uh, groot gevulde zaal, want daar zijn we ook niet bang voor. Nee, maar je, komt, je kunt in principe natuurlijk overal terecht met zo min mogelijk uh, ja. belast. Ja. ja, het moet staan wat je ja. doet. Daar gaat het om. Zullen we eens luisteren of het nog staat? Hebben jullie nog een nummertje? Zeker. Ja. Uh, okay. <lacht> My baby. It won't last long When the chemicals have been fired up And it all starts to go wrong How can I ever refrain To avoid this pain Can I resist those eyes full of fire Must I stop and turn back around Or just fall on my knees for him Down to the ground My baby got this cutest ass drives it comfortable And knows how to impress When I watch you move with grace, then everything will stop. Even time and space, can I ever refrain? klinken. Um, tot slot, hoe kan men jullie bereiken? Dat was natuurlijk best wel even belangrijk. Ja, we zijn... Uh, we hebben een Facebookpagina. Upstream Music. Upstream Music by Music. Hoe was dat? Ja. <lacht> Goed he, dus zakelijk. Ja, Helemaal, jawel. prachtig. Um, uh, we zijn uh, via e-mail te bereiken. Telefonisch te bereiken. Jouw e-mailadres email, willen heel veel mensen weten. Dan. Juist, mijn e-mailadres is infolandslide. Landslide, dat schrijf je met L-A-N-D-S-L-I-D-E. Landslide, infolandslide aan elkaar, at gmail.com. Oké. Okay. Ik, eh, ik hoop dat het wat breekt, want ik, eh, ik vind het perfect. Dank je wel. Graag gedaan. Dank jullie Dankjewel. voor je komst. En uh, heel veel succes. Dank je. Ik kan het niet anders zeggen. Dat, uh, het klinkt goed en dat moeten we zo houden, denk ik. Ja, dat zijn we wel van plan. In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 Day. you'll be pretending just like me, the world is mine, can be yours my friend, so why don't you pretend? One you can't call own. Oh, just close your eyes and you'll be there You'll never be alone And if you sing this melody You'll be pretending just like me This money can be yours, my friend So why don't you pretend So why don't you pretend So why don't you pretend so We hadden het net nog eventjes uh, erover dat we uh, uh, de ziel helemaal niet gedraaid hebben. Dat is toch wel heel ernstig. Ik piep. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou piepen? Uh, nog eventjes. Info en, uh, en verboekingen. Uh, ik zal dat ook op de Facebookpagina zetten. Kunnen jullie terecht bij infolandslide.gmail.com. En ik zal er ook de telefoonnummers bij zetten. En ik denk dat ik wel iemand weet die geïnteresseerd is. Maar dat, uh, dat komt wel. Ze hebben een single. En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg belangrijk. En uh, die single die, uh, die gaan we gewoon nog even draaien. Uh, de titel is Frozen. Het is misschien wel Frozen. Maar dan komt het waarschijnlijk omdat het uh, hele oude mensen zijn. Ik uh, moet even kijken wat hier aan de hand is. Moment. Uh, zet hem even. Ik uh, moet even wat technisch eventjes wat, uh, wat regelen. We gaan gewoon even door met waar we mee bezig waren. This bigger. Dat was dan Bend Me, Shape Me. Dat, uh, dat hebben we dan ook weer gehoord. Het is eventjes heel erg onprofessioneel, geloof ik. Maar goed, we gaan uh, luisteren naar uh, Upstream. De single die ze hebben gemaakt. Het nummer heet Frozen. En als het goed is, komt het er nu aan. You ain't home Much to my surprise You pick up the phone No excuses To be made For call My boys, it's not worth a niggling die. In a sleazy phone booth It's raining still I'm barking I got nothing to lose Swing Sit to be kind You tell me that you miss me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 care Just walk out my door She's crying. I see you again. met Crosby me Stills Nash live in Madison Square Garden. Met love. Has no pride. We gaan het tempo nu een beetje opvoeren. Want ik weet dat er rustig dat je oude. Ja, moet je zeggen, oude rockers, Vind ik zo. Regerend, maar uptempo tempo mensen, laten we het zo, zo noemen. We noemen ze in het vervolg uptempo tempo mensen zitten te luisteren. En uh, we beginnen gewoon met een uh, met een Nederlandse bijdrage.